Besmet veevoer uit Servië is ook in Nederland terechtgekomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit hebben vijf varkenshouders het besmette veevoer gekregen. En drie bedrijven kregen besmet veevoer uit Roemenië. In het voer zit maïs dat is vergiftigd met een kankerverwekkende stof. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid omdat de maïs is gemengd met andere grondstoffen.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 Dames en heren, hoe diep is de polder eigenlijk in Nederland? Was het vorige week nog dat die foto verscheen in de krant? Ik bedoel, die foto van Ton Heerts, voorzitter van de FNV... samen met de voorzitter van de Nederland, euh, minister-president Rutte... samen in een café in Den Bosch. En er was nog wel een priemende vinger op het tafelblad... maar daarnaast stonden twee pilsjes. Het zag er goed uit. Het zag er niet uit als een keiharde onderhandeling. Het was meer de perfecte polderfoto en iedereen haalde opgelucht adem... Iedereen, ja, wat zou die foto bij de achterban van Ton Heerts hebben gedaan? Afgelopen vrijdag en vandaag sprak Heerts met die achterban. Hij mag nu echt gaan onderhandelen. Heerts mag, maar wat mag hij? Hij mag wel gaan, maar hij mag niet onderhandelen. Wat zei hij Wij zelf? Wij willen niet praten over verslechteringen, maar we willen wel praten over verbeteringen. En dat is onze inzet. We gaan nu eerst met werkgevers om tafel. Daar zit het kabinet ook zeker direct nog niet bij. En dan gaan we... Uh, kijken of wij überhaupt tot uh, stevige gesprekken met het kabinet kunnen komen. En ik vraag me af, hoe diep is die polder? Hoe ver onder de zeespiegel? Wanneer breken de dijken? Want mijn indruk is dat iedereen zich nu aan het ingraven is. Ik ook. Ik zit hier half onder de grond. Bij een kampvuurtje, samen met Ron Meijer. En die is van de vakbond FNV Bondgenoten. Welkom, Ron. Dank Wat dacht jij bij die foto? Ja, dat was natuurlijk wel een hilarische foto. Ik bedoel uh, Hilarisch? Ja. Uh, Serieus was ja, het? Ja, het, het was hilarisch. Uh, er zit de minister-president van dit land met de voorzitter van uh, de grootste vakcentrale. En die zitten dan zogenaamd in het geheim met elkaar uh, te spreken in een kroeg met de naam Het Gerucht. En dan lekt, lekt er, uh, uh, uh, aanhalingstekens, uh, uitroepteken, een foto uit. Ja, dat vind ik wel... Daar is wel over nagedacht, dat kan niet. Het is opzet, gewoon ah, ja. een, een slimme spindokter... of een niet slimme spindokter, maar een spindokter. Ik, ik heb tenminste president van dit land... nooit in een kroeg zien zitten... om belangrijke geheime onderhandelingen te doen. Ja. Eh, met nogmaals, het naam, met de naam Het Gerucht. Dus waarom denk je dat die foto gemaakt is? En... Nou, om Rutte positie te geven. Eh, misschien ook wel om... Ik weet het niet, ik was er niet bij... maar misschien ook wel om heerspositie positie te geven, u weet. Ik kan me niet voorstellen dat beide heren... tegen de kroeg eigenaar... want dat is het verhaal van Rutte, en en Witteman... Ja. Want ze zeggen, maak maar een foto en hou hem voor je website. Ja. Uh, quote uh, Mark Rutte. Ja. Nou ja, dat heeft iets te maken ja. met uh, communicatie. Dat kan niet anders. Ja. Uitsturen. Dus daar zit een strategietje achter. Dat vermoed ik, ja. Um, jij gaat morgen heel vroeg opstaan. Ja. Je blijft ook maar tot kwart voor één. <laughs> ja, dat klopt. Um, dat weten wij nu al, omdat je Om Hoe laat moet je eruit? Je moet er om zes uur uit. En wat ga je dan doen? De dag van de distributiewerkers is nu eigenlijk begonnen. En die gaat voor de meeste mensen dus morgen vroeg. Pas wat is dat, de dag van de distributiewerkers? Ja, dan komen distributiewerkers, dat zijn de harde werkers achter de supermarkten. Je zou kunnen zeggen, iedereen kent de supermarkten in het land van de blije, gezellige reclames. Met de uberblije mm -hmm. filiaalmanager van Albert Heijn en een nog gezelligere familie van Jumbo. Maar er gaat een hele andere realiteit achter schuil... van hard werk, van mensen die de verzorgende te schappen iedere keer vol zijn. Dat zijn onder andere de distributiewerkers. En, en nou ja, die hebben een aantal uitdagingen, zou je kunnen zeggen. En er komen, er, er komen 40 vakbondsleiders van Albert Heijn... en 40 van Jumbo komen bij elkaar... Um, bar, in de Burg in Amsterdam, het oude vakbondsmuseum. Het eerste vakbondsgebouw Dus Dat is niet zo'n goede plek Nederland. hoor voor de vakbond. Een museum. Nou ja, nou, daarom zeg ik het oude vakbondsmuseum. Inmiddels is dat weer in gebruik zoals het zou moeten. Als een ja. plek waar, waar sterke mensen bij elkaar komen. En, en wat ga je uh, doen daar? Ja, We gaan met elkaar aanspreken over de situatie die onder andere bij Albert Heijn ontstaan is. Albert Heijn heeft een, een eindbod, zoals dat dan heet, op tafel gelegd. Die wil niet verder onderhandelen. Um, kiezen dus voor polarisatie. En wij moeten dat. Oh, over wat? Waar gaat dat over? Uh, dat de... gaat met name over dat de helft, meer dan de helft van het personeel... in het distributiecentra van Albert Heijn uh, uit zijn kracht is. Uh, permanent in een soort van... Uh, carousel van onzekerheid zit. Dus een jaar mag werken, er een half jaar uit moet... en dan weer een jaar terug mag tegen het laagste lonen. En dat dan vijf, zes, zeven, acht jaar uh, op een rij. Uh, uh, druk op uh, lonen, druk op kwaliteit van werken. Een soort van robotisering. Steeds sneller, steeds sneller, steeds sneller. Nou, daar gaan ze het met elkaar over hebben. Uh, want je zou kunnen zeggen dat, die oer, dat de oer-Hollandse waarden... Uh, van uh, zekerheid, van kwaliteit... Uh, van een eerlijk uh, loon, dat die uh, inmiddels zijn afgeschaft... en uh, dat daar een soort van ver-amerikanisering voor heeft plaatsgevonden. En, ja, dat zou je niet verwachten van bedrijven in de land. Gaan jullie actie voeren morgen? Nou, we gaan eerst vooral uh, voor met elkaar uh, hebben over uh, dat zowel de werkers van Albert Heijn als van Jumbo elkaar gaan steunen. Dat is iets dat, een, dat, dat redelijk uniek ah, is. Ja, uh, want, is dat, want die twee kennen elkaar eigenlijk helemaal niet? Nee, want die werken natuurlijk op verschillende plekken. Uh, dat zit ook een zekere trots. Als je uh, bij flex, beiden. als je uitzendkracht bent of flex werken, dan ligt het voor de hand dat je een ja. tijdje bij de ene en dan ook een tijdje bij de andere werkt. Dat je elkaar... Jij is wel kent. Ja, alleen die distributiecentra van Albert Heijn en Jumbo liggen dan weer niet bij elkaar in de buurt. Uh, maar het is wel waar dat inderdaad uit zijn kracht, uh, een jaar hier werken en dan uh, een half jaar naar de overkant moeten naar een ander distributiecentrum mm. van Kunen, Nagel of weet ik veel wat. Uh, dus dat klopt. Alleen deze mensen kennen elkaar niet. Ze zijn ook echt trots op een bedrijf. Dus de Albert Heijners die zeggen ook echt uh, we hebben blauw bloed. Trots op het werk, trots op het merk. Dat zie je ook terug bij een bedrijf als Heineken. Daar hebben ze zoveel als een groen hart of zo. Uh, dus er zijn echt mensen die iets met een bedrijf hebben. Maar ze constateerden wel, dat um, die, die cultuur van de familie Heijn uh, van de, van de, de laatste uh, Albert Heijn die in charge was, uh, Albert Hein Junior, kleinzoon van de, de, van de grondlegger van het bedrijf, uh, dat die cultuur van ja, oer-Hollandse waarden, kwaliteitszekerheid, uh, de, de klant kwam op één en het personeel kwam er heel snel achter, om maar zo te zeggen, uh, dat dat echt uh, totaal veranderd is bij hmm. het huidige management, en daar willen ze dus wat aan doen. Hoe kan het nog even, want je zei het bijna in een bijzin, dat Mensen die dus permanent on in onzekerheid verkeren... en er voortdurend uh, als uitzendkracht uitgaan... om dan weer een tijdje later terug te komen... hoe kan het dat zij trots zijn op hun bedrijf? Ja. Ja, hebt... Hoe werkt dat? dat hoe, ja. hoe, hoe wordt dat erin ge... Ja, je hebt twee helften. Dus je hebt de helft die wel nog een vast ja. contract heeft. Daar zit dat nog wat meer dan bij de uitzendkracht, om maar zo te zeggen. Um, en overigens, die mensen die wel een vast contract hebben, die staan natuurlijk ook onder druk. Hè, want het percentage uitzendkrachten is in de afgelopen uh, 15 jaar van 20% naar meer dan 50% gegaan. Zonder enige noodzaak. Maar ook die uitzendkrachten zijn wel trots op het bedrijf Albert Heijn. Die vinden het ook fijn daar te werken. Uh, alleen. Uh, niet uh, voor de omstandigheden zoals ze nu zijn. En niet, laten uh, nou we zeggen, uh, uh, in het beleid. Uh, of voor het beleid waar het huidige management voor staat. En daar willen ze samen wat aan doen. En realiseer je, een uitzendkracht die ook maar kritisch is. En het is een soort van wegwerp personeel, Dat kun je natuurlijk iedere dag van, uh, vanaf. Dus dat vergt wel moed als mensen dat doen. Ja. Maar, Ron Meijer. Je gaat me toch niet vertellen dat jullie morgen. met z'n allen alleen maar gaan praten. Want als je het zo vertelt, dan denk ik. <laughs> ja. En het zijn grote. Uh, uh... Molochs, waar je dan Klopt. je vuist tegen heft. Ja, ter illustratie. Hoe krachteloos zijn jullie? Nou ja, ik geloof, ik, geloof, ik zou bijna willen zeggen heilig, maar ik, ik, ben, ik ben niet gelovig. Dus ik geloof heel erg in de uitspraak er is niets dat we niet samen kunnen doen. En uh, ik, ben, uh, ik heb met schoonmakers in dit land... Uh, Ghanese schoonmakers, uh, Limburgse schoonmakers... Uh, ze kwamen overal vandaan, zou ik willen zeggen... Uh, hebben we 16 weken gestaakt vorig jaar. Uh, niemand, Daar was uh, jij nou bij betrokken? Daar was ik nou bij betrokken. Uh, niemand gaf uh, voor die schoonmakers een dubbeltje. Maar ze hebben wel voor elkaar gekregen dat heel het land respect voor ze had... en dat er verbeteringen voor elkaar zijn gekregen. Als dat met de Ghanese schoonmaker kan, dan kan het met iedereen. Met andere woorden, uh, we gaan morgen niet alleen maar spreken... we gaan ook nog... Uh, uh, daarna uh, een actie voer, uh, voeren. Een, kan, een actie voeren? Ja, ik kan er niet zeggen wat. Want ik Waarom? vind dat je. Je kan nog een beetje angst ja. inboezemen. <laughs> ja, dat zou kunnen. Maar ik vind dat als je een cadeautje uitdeelt. dat je het altijd ingepakt moet laten. en dat je het pas moet laten uitpakken. Er komt morgen actie. Kijk. Voor de deuren van Albert Heijn uh, en Jumbo. Er komt morgen uh, een actie. En het zal bijzonder zijn. Ik ga nog niet vertellen wat het is. Uh, maar het, is in ieder geval, uh, het wordt onderbouwd door. Uh, dat kan ik wel vertellen. door een onderzoeksrapport. dat wij in de afgelopen maanden hebben laten opstellen. Waar een trend uit blijkt. Um, en, en wat is die trend? Uh, die trend is dat er uh, een druk op, de lonen, dat dat druk op mm -hmm. de lonen zit. Dus dat je in de afgelopen 30 jaar in dit land... Um, uh, dat de koopkracht uh, achteruit is gegaan. Um, dan zeggen mensen, ja, uh, hoe kan dat dan? Dus de reële loonstijging, zoals dat dan technisch heet. Dus uh, we hebben minder lonen bijgekregen dan de, uh, uh, de, de, dan de, de prijzen, prijzen zijn gestegen. gestegen en de arbeidsproductiviteit is gestegen. Ja. Dus we zijn harder gaan werken, maar we kregen er minder loon bij. Hoe kan het dan dat je dan toch een gevoel hebt dat het beter is? Dat komen we met z'n tweeën in een gezin zijn gaan werken. Mijn opa werkte uh, in de mijne. Als kostwinnaar, en die, was kostwinnaar en die werkte 40 uur en dan kon zijn hele gezin mee onderhouden. Nou, druk op de lonen, dat is één. Dan zou je kunnen zeggen, nou, krijgen wij, uh, daar hebben we uh, zekerheid voor teruggekregen. Want we zijn redelijk als werkers omdat we zekerheid teruggekregen. Nou, dan blijkt dat er een explosie van uitzendkrachten plaats heeft gevonden, Niet omdat het nodig is, piek en ziek of strategische noodzaken. Maar omdat uitzendkrachten goedkoper zijn. En ook nog makkelijker op straat uh, kunnen worden gegooid. Als je dan superreselijk zou zijn, dan zou je zeggen... ja, maar daar hebben we, dan, we hebben dat allemaal gelaten. Dan kregen we daar kwaliteit van werk voor terug. Nou, en dan zie je dat notabene de werkdruk... in de afgelopen uh, 13 jaar, sinds 2000, verdubbeld is. En uh, dat gaat, als het gaat om distributiewerkers... echt om, nou ja, zwaar werk. Ziekteverzuim is ook omhoog geschoten. Uh, kortom, dat is een trend. En, en, en dan zou je de vraag kunnen stellen... maar waar is het dan naartoe gegaan? Nou, dat is vooral in de korte termijn... aandeelhoudersbelangen gaan zitten en de bonussen aan de top... Een um, bedrijf als Albert Heijn oh. geeft 75 miljoen uit aan alleen al advertenties. Uh, dat is net zoveel als uh, alle uh, bruto lonen van de distributiewerkers... bij Albert Heijn welke opgeteld. Nou, ja, Dat is toch een, een toonbeeld van, um, oh. van een ver-americanisering. Lijkt je op je grootvader? De mijnwerker? Ja. En uh, uh, welke zin? Uh, uh, Fysiek. Uh, uh, ja, karakterologisch is dat altijd moeilijk om te zeggen over jezelf. En, maar ik heb veel van mijn opa weg, ja. Uh, was hij ook zo, zo rood? Nee. Dat, dat vuur heeft hij niet bij jou ontstoken? Nou ja, mijn opa was wel, uh, mijn opa was niet politiek actief in de zin van uh, dat hij daar, mijn, mijn opa was een sociaal bewogen man, maar hij was niet politiek actief of, of vakbondspolitiek actief. Ja. Uh, het was gewoon een, een gewone, uh, respectvol gezegd, een gewone uh, sociaal bewogen man, ja. waar ik erg trots, ik eigenlijk trots op, uh, op was en ben. Ja. Dat is een beetje je achtergrond. Je hebt je met die stakingen van die, van die schoonmakers veel meegemaakt, bijzondere dingen meegemaakt. Zeker, zeker. Ja, dus ik heb wel eens gezegd dat uh, de schoonmaak uh, het laboratorium van de samenleving is. Dus als je daar de loep op legt, of als je er goed naar kijkt, dan zie je wat er op andere plekken later zou kunnen gebeuren. Ja, ik heb daar machtig mooie dingen meegemaakt. Ik bedoel, uh, ik kan me nog goed herinneren dat uh, Kapi uit Eindhoven, die ik uh, voor de eerste keer een, een grote, uh, grote Antilliaanse jongen met een zachte G... dat is op zichzelf al uh, een fascinerend uh, verschijnsel... dat hij, uh, um, toen ik hem de eerste keer trof, dat hij met een capuchon op zat. Dat hij geen enkel geloof had in dat het beter zou worden. Um, en dat ik die jongen heb, in een bepaalde uh, uh, ja, tijdsperiode... Heb, dus van een bang muisje naar een brullende leeuw heb zien groeien... En dat hij me nou de hand wel eens hoe, heeft, hoe, hoe kan dat? Hoe kan dat dan in die korte tijd? Heb jij dat dan gedaan? Is dat nee, dat nee, nee, Wat nee, jij nee, kan nee, oproepen bij het mensen? Het enige wat ik kan doen is uh, een klein duwtje in de, goede rug, nee, in de rug geven. Ja, de goede maar dan, dan word je geven. niet zo bang, van een bang muisje een brullende leeuw. Dat, is, dat vereist ja. meer. Ja, het mooie is dat als mensen samen wat gaan doen... en vanuit dat gedachte, er ja. is niets dat we uh, niet samen kunnen doen... Um, als, je, als mensen zien dat ze kleine verandering voor elkaar kunnen krijgen... en van kleine verandering steeds grotere verandering... van de magnetron in de nachtdienst voor elkaar boksen... die je nooit voor elkaar hebt gekregen... Uh, uh, tot uh, betere, betere materialen in de, in de treinschoolmaak... waar Kapi uh, werkt uh, in Eindhoven... tot uh, de hoogste loonsvolking van Nederland... Uh, tot et cetera, et cetera. Ja. Ja, daar worden mensen sterk van. En ik, ik heb die jongen, en hij is niet de enige... En, het uh, ja, is misschien ja. goed om te praten in voorbeelden. En ik heb die jongen heb ik gezien... Uh, uh, het is een jonge kerel, uh, nou ja, eigenlijk van dezelfde leeftijd als ik. Uh, en ik heb gezien dat hij nu uh, autoriteiten recht in de ogen durft aan te kijken. En dat betekent dat hij dat, dat niet alleen maar op zijn werkplek doet... maar dat hij dat ook bij de woningstichting doet. Dat hij dat ook bij de wethouder doet. Dat hij dat op allerlei plekken doet. En die empowerment... Ja, dat is waar ik het voor doe. Ik bedoel, uiteindelijk is dan... Niemand heeft over, over, over tien jaar nog over hoeveel procent dat nog eens precies was als erbij kwam. Mm. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar eh, Kapi zal altijd weten, daar ben ik sterk geworden en dat zal hij nooit vergeten. En ja, dat vind ik mooi. Dan krijg ik eh, bij wijze van spreken op zo'n moment eh, wel kippenvel van. Want dat blijft, dat effect blijft. Dat blijft, dat is, ja. niet. Dat is nu nog steeds zo. Heb je dan nog contact met hem? Ja, zeker. Oh, eh, KP is een goede vriend eh, geworden. Eh, ik... Eh, ik ga In augustus van dit jaar ga ik trouwen... en de laap van de van de mensen die, die daarvoor wordt uitgenodigd. Maar hij is niet je getuige? Nee, dat niet. Dat, niet. Mm. Nee, nee. dat zou het verhaal wel heel, heel <laughs> bijzonder mooi gemaakt hebben. Maar dat is het nu ook al. Ron Meijer. Van de leeftijd van 31 jaar. Um, hij is uit hele afkomstig. Hij heeft ooit fiscaal recht gestudeerd... maar dat was niet het rechte pad. Hij is lid van de SP. Maar ook sinds 2005 bestuurder voor FNV-bondgenoten, jarenlang de jongste vakbondsbestuurder geweest. En u begrijpt inmiddels wel waarom. Hij zit dus bij de Bond voor Schoonmakers en Distributiewerkers. Volgens mij heb jij iets met de oorlog. Want als, je iemand, de je oorlog. Ja, als iemand je vraagt wat is je favoriete boek... dan noem jij naast Geert Mak ook Is dit een mens? Van Primo Levi. Nou, dat is een van de meest aangrijpende relaties. Um, ja. wat mensen met mensen kunnen doen... Nou, het, het is een. Uh, in een, negatieve zin dan in dit geval. Een enorm indrukwekkend boek. Dus wat dat betreft heb ik niet zoveel met de oorlog. Ik ben, uh, uh, die ken ik alleen maar van horen zeggen van mijn opa's en oma's. Uh, ja. um, maar dat zijn. Ik, ik bedoel, zowel uh, um, MAC uh, in Europa als uh, ook. Uh, uh, tegen van andere boeken, die zijn gigantisch uh, indrukwekkend. En inderdaad, wat mensen met, uh, met elkaar kunnen doen in negatieve zin. Ja. Maar het is ook uh, hoe je zelfs in die negatieve zin, uh, want dat is wat uh, Prima Leven deed, uh, toch het positiever eruit halen, zou ik maar zeggen. Ja. Kamp overleveren, Auschwitz overleveren. Maar uh, oh, hij heeft alleen kunnen overleven dankzij een paar kruimels brood die van buiten het uh, uh, kamp aan hem werden toegespeeld. En, en ze wil. Hij los van alle andere dingen, hebben we nog heel veel andere mensen die natuurlijk. De vaste willen hadden om te overleven. Maar ik bedoel, uh, hij had geluk van die kruimels Brood. En van keuzes waarschijnlijk die anderen mm. maakten. Maar ook van zijn vaste overtuiging dat dat mm. het zou kunnen redden. En dat, ja, die kracht van mensen, zeg maar. Dat, misschien is dat wel wat me daar aanspreekt. De kracht van mensen als ze echt willen. En daar zit natuurlijk wel een wrang voorbeeld bij. Want er zijn heel veel mensen nogmaals. die echt wilden, maar die het niet gered hebben. Maar die kracht van mensen om van het meest negatieve toch iets moois te maken, dat, uh, dat spreekt me aan. Dat begrijp ik. Um, Ron, dan is het tijd om eens te kijken naar de actualiteit van vandaag. Heers, heers gaat op pad. Um, maar hoe? Hoe kijk jij naar eigenlijk de situatie... Naar nee, ja, nou, nou wat hij gaat doen, hoe kijk je daar tegenaan? Gaat hij nou onderhandelen of gaat hij niet onderhandelen? En wat moet hij doen eigenlijk? Moet hij wel gaan onderhandelen? Nou, nee, kijk. In jouw ogen. Uh, ik vind het altijd goed om aan, uh, aan tafel te zitten. Ik bedoel, er is geen enkele verworvenheid in dit land uh, voor elkaar gekregen... Uh, a. zonder er actie voor te voeren... maar b. Uh, uh, ook uh, zeg maar zonder ervoor te onderhandelen. Dus er heeft, heeft ook wel eens een discussie in allerlei kranten gestaan over... Uh, er zou een deel van de FNV alleen maar willen actievoeren... en een ander deel alleen maar willen onderhandelen. Ik vind dat, onzin. Uh, dat zijn twee dingen die met onzin. Uh, dat zijn mm. twee middelen. Dat zijn niet de doelen of de, uh, of de visies... Uh, en die hebben altijd met elkaar te maken. Ik denk dat het goed is dat, uh, dat, dat Ton, uh, Ton Heerts aan tafel gaat zitten. Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat wij als vakbeweging... dat wij een zelfbewustere houding uh, creëren. Dat doen we nu op zich al goed door te zeggen... dit is wat we willen en dat is wat we niet, wat we niet willen. Maar veel meer op de lange termijn... Uh, dat we bereid zijn uh, om te zeggen. nou, Je kunt ons niet alleen maar op afroep bestellen. Als je verslechteringen voor elkaar wil krijgen. Dus je kunt niet bij wijze van spreken uh, eens naar ons fluiten. En dan komen wij kwispelend naar de tafel. Want nu uh, moet er uh, een sociale er agenda wat... gemaakt worden. Die ja. een verslechtering inhoudt. Ja. En daar moeten jullie vooral erbij komen zitten. Ja, dat, dus ik heb, dat, uh, dat is, dat, dat is de, in jouw ogen de strategie van het kabinet nu? Nou, ik weet niet veel wat het strategie is. Maar het is in ieder geval wat, uh, wat, uh, wat, het, bij mij, uh, wat het door mij overbrengt. Ja. Tot vier weken geleden waren we voor heel veel... Uh, politici uh, uh, die toch wel met enige glimlach af en toe daarnaar keken, zou ik maar zeggen. En ook voor heel veel journalisten, overigens, uh, hoorde ik voortdurend en las ik voortdurend de FNV's per se. Nu zijn we vier weken later. In de tussentijd is weinig gebeurd. We hebben geen liter bijgekregen, bij wijze van spreken. Hè. We, hebben, uh, uh, we hebben geen actie gewonnen. We hebben geen goede deal gesloten uh, centraal. En nu is het opeens, omdat het kabinet ons nodig heeft... de FNV doet wel mee. Ja, het is een soort van magie die ik onverklaarbaar vind. Dus nog nou, afgezien van... van je hebt die er toch wel een verklaring voor, neem ik aan. Nou ja, onverklaarbaar. Natuurlijk, het kabinet wil graag een deal... en wil ons medeverantwoordelijk maken voor haar beleid. Dat is de verklaring. Maar mijn punt is natuurlijk meer voor de lange termijn, want dat is wat ik constateer... dat in de polder ook heel veel waarde van de dag is. Dat is prima, daar moet je ook aan meedoen. Maar voor de toekomst zou ik graag zien... dat er een soort van FNV-lef ontstaat... Die, uh, die, die durft te zeggen... dit is onze agenda en beste politiek... het zal als bewijs van spreken nu worstvezen wat je ervan vindt. Wij gaan het land in. Wij gaan huis aan huis, straat aan straat. En we gaan daar steun voor krijgen. Uh, en wij leggen een... een, een van mij noem het een, uh, een Nederlandse nieuw deal neer... Met, uh, en we durven te zeggen, we willen meer investeren dan bezuinigen. Want dat is namelijk wat deze crisis nodig heeft. En we durven te zeggen dat wij, ik laat ik het eens concreter maken... dat wij uh, uh, voor van woningen en van kantoren... die in de komende dertig jaar toch zal plaatsvinden... die durven wij naar de komende vijf tot tien jaar te halen. Want daarmee kunnen we namelijk deze samenleving en de economie aanzwengelen. Uh, en, en wij durven maatschappelijke debatten aan te zwengelen... over, laat ik ze wat noemen... Uh, ik zei eerder al dat mijn opa 40 uh, uur uh, werkte. Dat was de mijnwerker. De andere uh, opa die werkte ook 40 uur in de week. En die had tien kinderen, waaronder mijn moeder. Uh, en uh, die kon zelfs dat gezin met die tien kinderen onderhouden. Dat was niet makkelijk, maar dat kon hij wel. Hoe, uh, uh, hoeveel uur werken onze families nu? om het goed te hebben, 60, 70 uur aan de week. Samen als je alles bij elkaar opteelt, bedoel je? Ja, ja, precies. Dus, dus, dus waar leggen we dan? Dus de 40-uur werkweek hebben we ooit afgetwongen als vakbeweging. Ja. En oh, wat ironie. is dan nu van over? <laughs> nou ja, ik bedoel, wat is van dat, over? Waarom hebben we dat gedaan? We zijn er... Nou ja, het is prima, fantastisch. Maar de, de samenleving is veranderd. En ik constateer dat het ook goed is om een debat aan te zwengelen over... wat is nu genoeg als gezin uh, om het goed te hebben? 60 uur, 70 uur? Maar leggen wel die grens? Ik bedoel, Ik heb die grens zelf niet. Maar laten wij als vakbeweging dan, als we het over verbeteringen willen hebben, en we willen een progressieve beweging zijn, laten we dan dit soort debatten durven aan te zwengelen in plaats van alleen maar iedere keer aan tafel te gaan zitten eh, op het moment dat het kabinet dat nodig heeft. The blood and the cheers. I seen champions come and go. So if you got the guts, Mister, if you got the balls, you think it's your time? Then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. On your wrecking ball. Come on. Take your best shot And to see what got. On, you got On your wrecking ball Now my home's here In these metal lands Where mosquitoes grow big As airplanes Here where the blood is spilled The arena's filled with giants play the games So raise up your glasses Let me hear Voices come It's tonight Dit is de boodschap van Ron Meijer, bestuurder van FNV-bondgenoten. Hard times are coming. En ik vind het, Ron, um, met respect voor je engagement... Uh, het is duidelijk waar je engagement ligt, wel erg uh, komisch... dat jij dan een nummer uitkiest van een man die bekend staat als De bos. Ja. Dat is ook de enige bos uh, die, die werkt. <laughs> accepteert. Okay. Nee, flauwkul. Maar um, nee, het is een prachtig lied, omdat het die kom op mentaliteit laat ja. horen. Het gaat in letterlijke zin over de sloop van een stadion, uh, namelijk van de Giants. Uh, en daarvan zegt hij, en daar was hij fan van, en daar kwam hij, en uh, al werden al die uh, glories en victories uh, werden daar uh, behaald. En hij zegt, kom maar op met die slopen slope samen als het dan per se moet. En de metafoor is natuurlijk, uh, kom erop. op als je onze samenleving, uh, als je de slopen samen wil gebruiken, dan zullen we wel eens zien wie de sterkste mm. is. Nou, en dat, dat zelfbewustzijn... en dat, uh, dat blijven staan... als het, uh, op het moment dat het nodig is... dat, dat, dat, ja, dat vind ik fantastische muziek. Ja. Jij pleit voor een vakbond met lef. In de parool werd... Um, de positie van de vakbond... vanavond vrij helder geanalyseerd. Um, in een artikeltje van... Bart van Eldert en David Bremmer. Um, in interne stukken staat... dat de nieuwe FNV... Dicht bij de macht en dicht bij de leden wil staan. Waar moeten ze bij staan? In ja, Europa? altijd dicht bij de mens. Altijd. Ik bedoel, en volgens mij als je dicht bij heel veel mensen staat. Ik bedoel, de vakbond, wat is de vakbond nou? De vakbond is een collectief van mensen die geloven dat ze samen uh, het onmogelijke mogelijk kunnen maken. Om het even maar zo ja. te stellen. Nou oh ja, En dat betekent dat je per definitie altijd dicht bij mensen uh, op de werkvloer en in, in de buurten. Niet alleen maar op de werkvloer, maar ook in de buurten en in de straten moet zijn. Ja, maar heel en, zachtjes, denk ik dan, dus niet bij de macht. Ja, maar volgens mij kan dat allebei samen. Ja, dat, bedoel... Is dat echt zo? Ja, of is, is dat, dat gewoon echt... toch eigenlijk precies de valkuil waar je als vakbeweging ja. niet in moet willen trappen. Nou ja, dat ligt eraan hoe je macht uh, definieert natuurlijk. Um, als dat macht Haagse is... Haagse macht. Ja, als dat Haagse macht is... Ja, dat is Haagse macht. Dat ja, is ja, wat precies. hier bedoeld wordt. Ja, dat is, is Rutte in een, in ja. een café tafeltje in Den Bosch. Ja, maar als er achter die Haagse macht geen, uh, um, laten we zeggen, macht van mensen uh, zit... dan is het, ja, dan is het een, een, een, een holle, uh, een, uh, uh, een, een, een, een, een, een loze huls, hoe je het kan noemen... Ja. Um, uh, dat is natuurlijk ook het dilemma voor de vakbeweging. Uh, dat wij heel erg lang aan tafels hebben gezeten. Terwijl de, de, de, de, de onderhandelingspartner of de tegenstander, hoe je dat wil noemen. Hè, de sociale partner, dat is ook zo'n mooi eufemisme. Uh, dat hij eigenlijk wist dat we toch niet in staat waren om, er, ja. uh, om een dukje in een pakje boter te slaan. Om het maar even zo te stellen. Nou ja, en dat moet dus anders. Dus prachtig maar ja, dat, dat Ton uh, Heerts aan de onderhandelingstafel gaat zitten. Dat moet hij ook doen, dat snap ik ook heel erg goed. Maar... Uh, laten we dan ook nu beginnen met dat eigen zelfbewuste programma, plan... het land in te gaan. Dan kun je zeggen, ja, maar het is nu te laat, want je moet nu aan tafel zitten. Dan zeg ik, ja, als je er nooit aan begint, dan is het altijd te nee. laat. Maar is dat eigenlijk niet... Denk, toch denk ik dan wel, als ik, als ik je beluister... dat Ton Heerts pro forma daar aan tafel gaat zitten. In het, in het uh, heilige geloof, dat jij duidelijk uitstraalt... dat er eerst een hele andere macht gevormd wordt... heel ergens anders... En dat jullie wel degelijk als vakbeweging eerst dat willen voordat je überhaupt iets gaat doen. Of het nou een, pak, een deuk in een pakje boter slaan, is of nog veel meer in Den Haag. Nou, ik denk dat dat samen kan gaan. Ik heb dat bij de schoonmakers gezien. Hè? We kwamen van, uh, nou ja, weet je wel. Van, ja, maar dat was niet dicht bij de, de macht. Dat was juist echt Het tegendeel daarvan. Ja, maar wat interessant is dat we, en dus zeg maar, natuurlijk is op een ander niveau, hè, want we hebben dan natuurlijk altijd onderhandeld met de, de werkgevers, schoonmaakbedrijven, met de opdrachtgevers, waarover van dus de, de overheid bij zat. De ministeries worden natuurlijk ook schoongemaakt. En daar hadden wij eerst totaal geen enkele positie. We zaten wel aan tafel. Uh, want ja, nee, dat, zo is het in Nederland geregeld, maar er was geen enkele positie. Dus je sprak ook iedere keer de slechtste uh, CEO vooruitgang of uh, verslechtering af. Dat kon er niet anders. En toch hebben wij in de tussentijd, helemaal niet zo'n heel erg lange, niet zo, niet zo heel erg lange uh, periode... jaar of vijf, zes denk ik, hebben wij opgebouwd... dat er steeds meer schoonmaakers gingen meedoen. Dus ik denk dat dat kan. En ik neem het ook absoluut, Ton Heersing kwalijk dat hij aan tafel zit. Hij moet er aan tafel zitten. Dus dat, die vragen over dat profoma kun je natuurlijk het kabinet ook stellen... Wat wil het kabinet nu? Denkt het kabinet nou werkelijk dat uh, dat, dat hondje waar je naar fluit... en die komt gisteren naar je toe en die, en die geeft je een pootje als je wil. Als je, als je de so zogenaamde sociale parlement als serieus neemt... dan ga je niet, uh, laten we zeggen, nee. uh, op vrijdag... terwijl je weet dat de FNV uh, met het parlement bij elkaar komt... extra bezuinigingen aankondigen. Ja, dat is onbegrijpelijk. Ja. onbegrijpelijk. Het, het, in mijn ogen is het meest waarschijnlijke scenario... dat Ton Heerts binnen de kortste keren met lege handen terugkomt. Ja, dat is gewoon vraag lege handen is. Als we dan weten wat het kabinet wil... en als we dan tegelijkertijd weten wat de FNV wil... Ja, maar eh. het is duidelijk wat het kabinet wil. Dat is al lang, ja. dat is al lang duidelijk. Nou de ja, manoeuvreruimte is ook duidelijk. Die is heel klein. Ja. Jij hebt net jouw bevlogen visie op een toekomst... en de, uh, een krachtige vakbeweging geformuleerd. En die strookt echt niet met de plannen van de regering. Nou, dat is dan op de eerste plaats... Eh, overigens ben ik natuurlijk niet de FNV... maar eh, even ervan uitgaande voor het gemak van het gesprek... Ja. dat Ton Heerts het volledig maar mee eens is. Dat is over <laughs> zeer goede zaak. Hij luistert ja, ook heel, heel goed raar. naar je. Ja. Um, uh, als dat zo zou zijn, dan weten we in ieder geval wat de huidige uh, partijen die de regering vormen, waar die voor staan. Dat is in ieder geval uh, voor een volgend parlementair-electoraal moment ja. erg goed om te weten. Je moet dit eigenlijk, voor de beleefdheid moet je dit sowieso doen. Dat bedoel je? Uh, het, het, überhaupt. Uh, uh, iedereen die je aan een onderhandelingstafel vraagt, dan ga je naartoe. Natuurlijk je altijd. We willen goed luisteren en we willen ook serieus uh, naartoe, denk ik. Uh, ik denk dat Ton Heers er ook zo in zit. Maar mocht dat nou zo zijn, mocht je er niet uitkomen, dan weet je in ieder geval uh, waar de regering voor staat en stond. Dan weet je ook waar de FNV voor staat. Ik zou het willen samenvatten, heel kort door de bocht gezegd, de regering wil knallend bezuinigen en de FNV wil investeren in een tijd waarin investeren nodig is om de economie bovenop te houden. Ja, als mensen dat weten, dan weten ze ook waar ze achter kunnen staan en welke keuzes kunnen maken. En laten ons dan nou in de tussentijd maar, want die onderhandelingen gaan ongetwijfeld nog een tijdje duren... Ook als, als je, ook als de manoeuvreerruimte klein is... laat ons in de tussentijd maar ervoor zorgen... dat zoveel mogelijk mensen ja. zich verbinden... met het plan dat wij gaan ontwikkelen als vakbond. Geloof jij in het poldermodel? Uh, het, is nooit, uh, um, het is in dit land nooit anders geweest... Uh, in de zin van de moderne geschiedenis. En uh, onderhandelen hoort bij... Uh, uh, bij uh, tot afspraak maken hoort er uh, Een vakbond, ik zei al eerder... Uh, er, is, er is nooit een, een verworvenheid tot stand gekomen... zonder dat, daarover, dat daarvoor actie gevoerd is en zonder dat daarover onderhandeld is. Dat zijn middelen. Dus uh, als het polo model betekent, uh, en ik definieer het maar even zo dat er afspraken moeten worden gemaakt... en dat werkgevers- en, werken, en, en werkerspartijen, vakbonden... dat die bij elkaar komen op, om tot uh, oplossingen mm -hmm. te komen. Dan geloof ik daarin. Maar als de vraag is, geloof je er, uh, geloof je er ook in... dat mensen dat onder, onderop moeten doen... en dat er af en toe een vuist moet worden gemaakt? Ja, daar geloof ik in. En mm -hmm. denk ik dat er weinig is gebeurd? Ja, ik denk dat er weinig is gebeurd. Want dat is. kijk, er is vanmiddag bij de SER uh, gediscussieerd... door de sociale partners, behalve door de vakbeweging... want die zat dus op een andere plek uh, bij FNV uh, zelf te vergaderen... Um, over wat de uitgangspositie moet zijn in de onderhandelingen met het kabinet. Maar goed, bij de SER um, was een symposium over een studie... die is geschreven door Maarten Prak en Jan Luiten, collega's van Agnes Jongerius, uh, onderzoekers ja. op Dominik in Utrecht. Ja. Want daar is Agnes Jongerius gebleven. En uit die studie blijkt, en daar is van vanmiddag over gesproken... In, in opperste de Eendracht... Uit duizend jaar Nederlandse geschiedenis blijkt... dat het beslechten van sociale conflicten... door afspraken tussen politiek en maatschappelijk middenveld... ons tot de meest welvarende landen ter wereld heeft gemaakt. Dat zegt uh, Die conclusie uh, onderschrijft Agnes Jongerius... nog eens in de NRC van vandaag. Maar is het niet zo dat dat poldermodel, dat overleg... tot welvaart heeft geleid... maar ook tot het einde van de vakbeweging... Nee, nee. Of tot de klant, ik zeg, de crisis van de vakbeweging. Ja, volgens mij ging de crisis van de vakbeweging vooral over een, uh, over een soort van democratisering. Uh, wie, is er nu, wie heeft er nu de macht? Zijn dat nu, is dat nu een groep van uh, pakken met 18 voorzitters? Of zijn dat nu de leden? Volgens mij ging het daar uh, bij de zogenaamde crisis binnen de vakbeweging over. Maar Kijk, en je zei net dat vier weken geleden gaf niemand nog een dubbeltje voor uh, de... Jawel, maar daarvan heb ik ook gezegd dat het ook wel te maken had met... Um, laat, ik laat ik eens een keer voor de afwisseling en uitzondering kritisch zijn op de journalistiek. Dat er weinig uh, sociaal economische redacteuren zijn die zich echt hebben verdiept in wat er gebeurd is. Het was de ene dag de spin van vno en en De andere dag de spin van de vakcentrale die bij spreken gevolgd werd. Uh, terwijl die, die zogenaamde crisis echt ging over... Zijn het nu de leden? Even terug naar het pensioen, ja. de pensioen discussie. Er was een meerderheid een ruime meerderheid van de leden die zeiden dit willen we niet. Er waren voorzitters in, in meerderheid. Door een heel, heel raar stemsysteem die zeiden we gaan het, willen het toch gaan doen. Ja, dan, dan, dat is niet gezond. En daar is dit proces nu uit voortgevloeid. Ja. En nou ja, terug naar het, het pollenmodel en welvaart. Ja, natuurlijk moet je afspraken met werkgevers en met overheid willen maken. Maar niet ten koste van alles. Ja, maar als je daar gewoon decennia lang mee doorgaat... dan, dan ben je dus te dicht bij de macht gaan ja. aanschurken... en heb je eigenlijk je, je kracht als brullende leeuw gewoon verloren. Want je zit ja. aan een cafetafeltje te praten. Dat is niet schreeuwen ja. en brullen. Ja, dat klopt. Maar dat is, volgens mij kun je dat beide doen. Volgens mij kun je zowel aan tafel zitten... Met een biertje af en toe. Ja, en ik, en dat ik, dat vraag ik nou ja, mij af. Waarom? waarom? Omdat, moet je niet veel, ja? omdat, omdat Rutte moet weten dat als hij uh, niet doet. Hè, je zag op die prachtige fo foto waar we het eerder over hadden. Ja. Dat heert met dat de tafel, vinger. Dat ja. je vingertje, vingertje op tafel. Geen wees. vuist hoor, dat is een prim nee. vingertje. Uh, uh, uh, dat zag er ook, uh, overigens ook wel indrukwekkend uit, maar hoe dan ook. <laughs> uh, dan zie je dat de vinger af en toe net zo indrukwekkend zijn als een vuist. Maar hoe dan ook. Als Rutte toch weet, die heert die kan het allemaal wel vinden. Maar uh, als wij het doorpakken, dan, uh, dan stelt hij niks voor dan hoeft hij helemaal niks weg te geven. Als ik onderhandel met jou en ik weet dat je toch niks kunt... als puntje bij paardje komt, waarom zou ik dan iets weggeven? Dus mijn punt is, het polo werkt alleen maar... als beide partners van elkaar weten dat ze elkaar nodig hebben. En de vraag is of dat het geval is. Ik bedoel, de, de, de, de, de meest succesvolle politieke activist van Nederland... zit niet bij de vakbeweging. Die, die heet meneer Wintjes. Uh, die heeft 9 op de 10 grote bedrijven georganiseerd. Die heeft in Brussel een dikke vinger in de pap. Uh, die heeft uh, de grootste regeringspartij nu op met, dit moment aan zijn zijde. Dus kortom, uh, werkgevers zullen zich moeten realiseren, realiseren als ze wat willen. Als ze echt wat willen met die zogenaamde sociale partners. Uh, zijn iemand elkaar getrouwd, maar kennelijk zijn ze wel partners, hè, om even zo te stellen. Dan zullen ze echt over de brug moeten komen. En als ze dat niet doen. Ja, dan is dit een vakbeweging die zelfbewust is. Die ook durft uh, weer te de te laten zien. Is, is die vakbeweging echt zo zelfbewust? Zijn, uh, hoe, in, hoe intern verdeeld zijn jullie? He, er staat dan, het wordt ook met instemming door de burgemeester van Herelen... jouw wel bekend, uh, vooral de plan nog eens gememoreerd. Nou, wat heeft hij gezegd? Ik heb er iets over gehoord. Maar, maar dat ja, is duidelijk. Staat, ja. Er staat ook in de... Uh, dat was genuanceerd, wat hij bij in Nieuwsuur uh, vertelde... was genuanceerd dan... Uh, ja of nee, maar hij memoreert ook dat een bepaald akkoord in Zuid-Limburg met de brandweer door de leden, hè, door 65% van de, van de leden wel, werd geaccepteerd, maar door de... de, de Bestuurders weer niet. Ja, ik dus dan, ken dat, dan, dat is natuurlijk dood. Ja, jij kent het ik waarschijnlijk ken... veel beter dan nog een Dat is De burgemeester in dit geval is daar werkgever. Even voor de goede orde. Ja, om het even te schetsen. Hij en... heeft er een belang bij, natuurlijk. Dus ja, hij had dat akkoord wel willen hebben. Nou, en... kijk, het punt bij maar het dat... gaat om de interne verdeeldheid ja. bij de vakbond. Ja, laat ik eerst even dit punt recht zetten. En dan uh, kom ik meteen op het andere punt uh, ja. terecht. De Pla zegt hier iets waar ik het echt rigoureus mee oneens ben. En ik vind het een goede burgemeester, maar dit is echt uh, onzin. Want uh, je hebt daar personeel. Zeg maar brandweerpersoneel, de blussers, de spuitgasten, zoals ze dat zelf ja. noemen. Uh, en je hebt dat kantoorpersoneel. Nou, wat is daar gebeurd? Het kantoorpersoneel, uh, dat ja. was een, bepaalde, uh, een bepaald voorstel van de werkgever. Onder andere van de pla, om het zo te stellen. En dat kantoorpersoneel uh, is massaal lid geworden en uh, heeft daarvoor gestemd. Dat kan, maar daarmee uh, uiteindelijk heeft de vakmansbestuurder daar, een collega van mij. Uh, die heeft gezegd, ja, maar dat is niet hoe het werkt. We laten ons niet koepen en kapen. Uh, dus uh, hier gaan we neer tegen zeggen. Nou, dat is een uitzonderlijke situatie. Uh, en uh, ik ben er zelf ook niet bij betrokken geweest. Maar dit is wat ik ervan weet. Dus ja, dat is dan een beetje een raar voorbeeld in het grotere perspectief. Nou, Even terug naar uh, ja. dat grotere perspectief. Uh, van zijn wij verdeeld. Kijk, wij zijn een, een club met 1,3 miljoen leden. En dat is hetzelfde als je aan alle politieke partijen bij elkaar opgeteld qua leden. Maal drie. Vraagt, zijn jullie, zijn jullie verdeeld? Ja, natuurlijk hebben wij interne eh, democratische discussie. Daar hebben wij bondschade voor, een ledenparlement voor. En uiteindelijk is het de kunst dat je daar een, een, een collectieve boodschap uit haalt. waar iedereen zich ongeveer wel in kan vinden. Mm. Nou, ja, en daarom ben ik wel, wel trots op dat dat ledenparlement afgelopen vrijdag. weliswaar het voorlopige ledenparlement. en je hebt ook op dit moment nog de bondschade. Ik ga niet in de techniek van die structuur helemaal vervallen. maar dat de leden weer de baas worden. En daarom zullen wij vooral ook weer naar mensen thuis moeten, naar de werkplek moeten en dat is geen proces dat je eventjes in een paar maanden doet, maar als je er niet nu mee begint dan, dan, dan zal, het, zal het nooit uh, zijn vruchten afwerpen Zit ik nou te praten met de toekomstige voorzitter van de FNV? Uh, ik weet niet of je een glazen bol hebt maar uh, nee, ik zit goed op mijn plek En ik, uh... Uh, heb je die ambitie? Uh, nee, ik heb er nooit over nagedacht Waarom heb je die ambitie niet? Uh, dat is een goede vraag, dat is een uh, gewetensvraag denk Ik nou ja, maar... ik heb er gewoon nog nooit over nagedacht Dat is mijn, uh, dat is mijn antwoord op die vraag want uh, op 7 januari hadden wij hier te gast Paul de Beer... van vakbondsprofessor... Ja. met een zeer genuanceerde visie op uh, de problemen in de maatschappij... en ook op de toekomst van de vakbond. En hij zei eigenlijk met zoveel woorden... Ja, het wordt tijd dat die vakbond zich ideologisch vernieuwt. Niet vast blijft zitten in vaste patronen. Een soort Pavlov-reacties. Mm -hmm. Die je om je heen... Die, althans, wat ik dan voor mezelf spreek, die ik om me heen uh, zie. En zei van nee, het wordt tijd dat die vakbond een, een, een, werkelijk een visie... Op de toekomst van deze samenleving. Deed. Ja, eens? En, en dan, en dan hè, de aantrek, een nieuwe aantrekkingskracht krijgt. Eens? Maar ook voor beide standpunten misschien wel van de politieke partijen. Ver buiten het poldermodel, maar een inspirerende visie op, hoe, op, de, op een werkelijke verandering. Ja, daar ben ik het mee eens. En even afgezien van wat dat precies dan is. Maar wij constateren toen ook dat dat, dat, er nog niet, dat dat er nog niet aan zit te komen. Ja, jij, jij praat wel zo. Mm -hmm. Hoe alleen sta jij dan? Nou, ik, heb heel veel mensen, uh, ik zie heel veel mensen om mij heen die het ook vinden. En, um, maar er zijn ook heel veel conservatieve krachten. Dat, dat is eigenlijk nou. het punt dat ik natuurlijk probeer te maken. Van, nou. Hoe doorbreek je het conservatisme binnen de vakbond zelf? Nou, misschien luisteren we op dit moment wel alle FNV-leden naar dit programma. Uh, er zijn er in ieder geval heel veel, ja. ja dus, um, nou ja. Kijk, Daar mochten wij blij mee zijn: <laughs> 1,3 miljoen. Uh, ja, Paul we verslagen. In dus, de uh, nacht, ja. uh, Nou goed, kijk, euh, um, um, volgens mij zijn er veel meer inspirerende mensen. Ik heb het verhaal van Kabi verteld. Ja. Ik heb kan er nog uh, uh, honderd voorbeelden van geven van mensen die het zelf hebben gedaan. En ik denk dat dat weet je, ik, ik ben erg van, ik ben een uh, voetball, uh, liefhebber. Uh, mijn club, Je voetbalt het ook die... zelf? Hè? Uh, nou, inmiddels niet meer actief, maar uh, af en toe. Maar ik, ik ben wel heel actief in het stadion. Ik ben uh, uh, een fanatieke supporter van uh, van de beste club uh, uit Limburg. Uh, en dan moet je natuurlijk wel de goede club zeggen. <laughs> uh, Rode C. Ja, zal ik, ik er zelf het. aan toevoegen. Um, we doen het niet zo heel goed, maar het komt aan het einde van de seizoen wel, wel goed. We hebben in ieder geval afgelopen zondag weer gewonnen. Maar goed, dat even terzijde. En ik spreek graag... Uh, en sommige mannen dat, kunnen dat dan wat makkelijker begrijpen in voetbalmetaforen. Ja. En um, nou ja, als je, als, je niet, niet, uh, als je de bal niet naar voren durft te spelen... en als je niet durft te strijden, zul je ook moeten winnen. Uh, en ja, dat is... Um, um, uh, ja, dat is volgens mij ook hoe, hoe het met de FNV werkt. Dat, uh, dat we ook heel lef moeten hebben om uh, uh, af en toe die bal op doel te schieten. Zeg maar. En als je van tevoren al bedenkt dat die toch misgaat... of het ja. beter is om een tikje breed te geven, dan wordt het nooit wat. Katten ja. nacho. In, uh, in voetbaltermen. Uh, nou kan ja, maar uh, verdedigen. verdedigen. Ja, precies. Niet alleen maar Terwijl... verdedigen, aanvallen. Uh, ja. Dus ervoor zorgen dat je niet alleen maar reactief bent. Maar, dus dus verrast dat uh, die politiek. Maar zeg ook maar tegen die politiek: um, prima als je ons nu nog niet wil volgen. Maar we zullen wel over twee jaar ja, zien. Precies. Wij, wij gaan vooruitlopen. Zo is dat. En, dat en, zijn de, we toch? en de kern daarvan zal zijn: bijvoorbeeld niet bezuinigen. Maar investeren, zeker. Ja. En waar ja. moet je dan investeren? Uh, je, je gesteund. Het wordt gesteund. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. De grootste economen uh, voordat ja. wij in deze uitzending begonnen. Ja. De grootste ter wereld in Amerika Paul Krugman ja. wordt vaak genoemd zeggen uh, Europa bezuinigt zichzelf kapot. Ja, klopt. Waar moet je investeren? In investeren? Nou ja, bijvoorbeeld in: uh, ik noemde het al eerder, maar uh, kom maar eens op met die Nederlandse nieuw Deal. Hè. Dus die, die woningen die al, uh, die toch verduurzaamd moeten worden, die kantoorpanden, gerenoveerd moeten worden. Steek daar nou maar gewoon geld in. Dat, dat, dat, ja, dat betekent dat dat begrotingstekort en als financiële ja. uh, uh, uh, dat die oplopen. Maar het betekent ook dat de economie weer aangezwengeld wordt. Uh, ik, zeg, ik zeg dan tegen ieder... Uh, kent u kind nog? Uh, tot een paar jaar geleden bij van, ik, uh, bijna vergeten en inmiddels uh, komt u weer op. En al die andere filosofen en economen... die, uh, die daar van alles uh, van gezegd hebben. En uh, kortom is verstandig om juist nu weer geld... in de economie te pompen, want dan krijgen we er straks... ook weer meer van terug. Dat uh, betekent ook dat je na de hand... Uh, als het weer goed gaat met de economie, dat je dan juist uh, kunt uh, bezuinigen, dan wel uh, uh, weer geld kunt binnenhalen op een andere manieren. Nou, uh, dat is een voorbeeld. Laat ik eens een heel ander voorbeeld noemen. Er zijn nog steeds, ik zie dat in de schoonmaken, ik zie een dat een kort, plekken, voorbeeld. Een kort voorbeeld. Uh, mensen die de Nederlandse taal niet goed uh, beheersen. Ja. Laten we er dan voor zorgen dat die bijvoorbeeld uh, uh, weer mee kunnen doen, zodat het op de werkplek beter wordt, zodat mensen elkaar beter kunnen begrijpen en er minder sociale uh, problemen zijn. En zo zijn er zijn nog tig voorbeelden ja. te noemen waarmee we het initiatief kunnen nemen. Ron Meijer, ik weet niet of die vakbond met Lef er binnenkort zal zijn. Maar één ding weet ik wel. Jij hebt Lef. En dat doet mij deugd. Dank je wel. Ik hoop dat je lekker gaat slapen. En ik ben erg benieuwd naar die actie morgen. Die eraan zit te komen van de distributiewerkers. Ik wens je veel succes. Dank je, wel, dank dank je dank wel. wel. Dames en heren, u heeft geluisterd naar het in ieder geval zeer bevlogen verhaal van Ron Meijer. Um, wij zijn op zoek naar verhalen van bijvoorbeeld distributiewerkers. Nou, Schoonmakers, Kom maar op. U mag het tweede uur van Casaluna vertellen wat u meemaakt. Wat uw ervaringen zijn. Dat is eigenlijk wel interessant om flexwerkers aan het woord te laten. Interessant onderwerp. 0800-1121. U kunt dus bellen. Het is gratis. Dus daar zal het niet aan liggen. 0800-1121. Dan kunnen wij daar een mooi tweede uur van maken. Uh, ja, dat wou ik zeggen. Tot. Het hoorspel komt eraan. Ja, natuurlijk. Het hoorspel. Dat is nog steeds de moker. Waar het... Euh, nou ja, die, die kunnen een vuist maken met de moker. Ja, het gaat er heftig aan toe. Let maar op. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. NCRV. De NTR presenteert... een hoorspelserie in 70 afleveringen... De mokers Amsterdam De jaren 70 De strijd om de wallen Deel 61 naar Marokko. Mensen, wat lig je toch te draaien? Ik draai niet. Ach, jij draait wel. Nou, wat is er? Geet. Ik heb nog pijn aan mijn kop van het feest. Ik moet zo weer naar die Amerikaan. Zeg op, wat is er? Oh, oh. Oh, wat een feest. Die opening van die nieuwe tent van haar. Maar mooi, mooi. Dat marmer en die bubbelbaden. En die champagne. Leuk feestje. Oh, God. mevrouw vond het niet leuk? Nee. Iedereen was het toch? Behalve jij. En wat lul je nou weer? Je was druk met je Amerikaan. Ach, zeik. En John die een maand weggaat? Een maand? En ik wil niet eens zeggen waar naartoe. Ja, die jongen die wordt eindelijk zelfstandig. <tie> Weet, alsjeblieft, ik heb nog een uurtje. Ik wil even, even slapen. Mag ik? Ik hou je niet tegen. Nee. Herinner jij je Judy nog? Godverdomme, godverdomme. Welke Judy? Nou, Suzanne begon er gisteren over. Je weet nog wel, die Judith waar, waar Freddy het nog met jou over heeft gehad. Judith? Ja, ik begreep er geen bal van. Maar nou denk ik dat het Judy was. Judith, Judith, Judy, wat, wat, wat zei ik je nou eigenlijk? Ik wil gewoon slapen, mens. Dat was toch die meid die vier, vijf jaar geleden bij jou een raam hebt gezocht. Jezus kanommen, alsjeblieft, zeg... Die ring Nou, uh. Uh, nou vrouw Fortuna ik, uh, ik, ik hoop dat het zo ook mag. Ze, ze zijn nog dicht, dus ik heb even geen kaarsie. Nou, het is in ieder geval een vlammetje. Hè? Uh, nou, als ik zo vrij mag zijn, laat het dan goed gaan met dat klote schip hè, alsjeblieft. Dat ik niet verzuipen zou en dat ik niet... Ah, godverdomme! Nou, ik hoop dat u ook in het buitenland werkt. En een verbrande vinger, dat telt wel voor drie kaarsjes, toch? Dag, liefje. Hm, tot vanmiddag. Wat ga je doen? Uh, Schiphol. Met die hier, Henk? Ik moet hem op het vliegtuig zetten. Ach, ik had die gluiper te graag, die moeten trappen. Aansteller. Blijf, ik ben zo weer terug. Ah. Doei, godverdomme. Is er ah. wel een douche? Heb ik ze nooit over ja. En uh, hoe zit het met eten? Die kookte. John, jij bent verantwoordelijk voor de lading als er wat misgaat. Ja, ja, ja, ja, ja. ik weet het, ik weet het. Hier, pak hem. Shit, hij. Hey. Ja. Dat is een mooie. Dat is een Beretta 9 mm. Aha, ja. Berg maar goed op. Hm. En je laat hem alleen zien als het nodig is. Die ring, Je kan er toch wel mee overweg? Ja, natuurlijk. ja. ja. Heb je ze. En denk eraan, je belt alleen met mij. Alleen met mij. Ja, ha. Zo, onze nieuwbakken zeeman. Gaan we katten? Heb je je spullen? Ja. Hé, hey, mannen. Veel succes, hè? Jo, dan maar Zeg, uh, waar is mijn slaapkamer? Ik slaap in die hut en Gijs in de andere. En voor jou heb ik een hangmat opgehangen in het vooronder. Daar, hoor. Those uh, prostitutes, are they working already? Oh, ja, yes, sure. Well, it's not a city that never sleeps, but at least they get up early. Yes, yes. Meneer Pruis. You can say that, uh, yes, yeah. Meneer Pruis, yeah? we zitten wat krap met cash. Wat hoe zo. Ja, die Chinezen gisteravond, die zetten zo 20.000 in. Yeah. En als hij dan valt... Ja, dan bel je mij. Ik ga je echt geen miljoen neerleggen. Dat trekt cowboys aan. What's he talking about? Ah, uh, nothing important. Cowboys, you know. Uh, we go now. We We go. Tell Harry he can uh, stay here, huh? Why? So he can carry on doing uh, nothing important. You can bring me to the airport without him. Just the two of us. Um... And Salvatore, of course. What? But, but, What said What? he? He wants to bring him away. I am sailing. Hey! Rudy. Hey, nou al uitgegeten? Wat denk je dat je aan het doen bent? Eh, uh, varen? Blijf met je poten van die hendel af. Hier! 60%! Dan draait hij zuinig. Gijs heeft je de nek omgedraaid, hè? Hey? Ja, uh, uh, uh, dat moet hij eens proberen. Zeg, uh, zijn er nog broodjes? Kijk eens om je heen. Ja? Zie jij een bakker? No hurry at all. Oh! <laughs> uh. To you, the smartest and the prettiest of them all. Well. well, thank you. You are. You are special, Susan. No, I mean it. You're really special. Well, Harry is special, too. And Where is Salvatore? Ah, oh, forget it. He can wait outside, in the hall. Oh. You know, I still didn't get the chance to kind of get to know you a little better, you know what I mean? Yeah, you have to do the ball, eh? Yeah, yeah, yeah. I know, I know. Come Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come him down. What you zou ze er straks nog zijn? Harry gave me this. A farewell gift. What? What the fuck is it? Let me see. Oh, this matches Harry. <laughs> He gave you herring. Oh, it's really good. Especially with Geneva. Uh, uh, he's a good guy, you know? A bit old fashioned. Hey, Susan, uh, you feel like coming with me? I beg your pardon? You're a businesswoman. You know, you could get rich real fast in America. Well, very honored. Give it a try. I'll show you around. You know, we'll have a good time. Think about it. Gijs? Huh? Wat denk jij? Dat uh, uh, niet goed. Kijk naar de horizon. Vooruit. Het... Wat doe je nou, man? Doe het. Doe het. Je bent zeeziek. Als je in bestuur het klotst, dan flikker ik je overboord. Ik, ik ben niet ziek. Nou, kom op, recht op zitten, ademen halen en naar die horizon kijken. Ja, nee, kom op. En nu naar buiten. die laat Flikker op. Zo. Ik is toch nog aardig gegeten. Suzanne? Suzanne? Oh, oh jee, een mijn... Sam, Pot. hier. Naar iemand. Hoe laat is het? Vier uur. Wat kijk je nou? Ik was bang dat je mee zou gaan. Met Albertini? Serieus? Nou, Glijpert. Ik zag hem wel kijken. Heeft hij nog wat geprobeerd? Eigenlijk wil jij gewoon een ordinaire bezitterige macho, hè? Kom eens hier. Uh, sorry, maar ik. Uh... Als jij maar weet dat jij mijn macho bent. Zo, Harry. Nee. Bezwaren als ik er ook? Ja. Ik wil eerst de resultaten zien. Nou, ik heb een schatting na aftrek van de personeelskosten, ja? afschrijvingen. Ja, ja, komma, koma, hoeveel? Twee ton. <lacht> Twee ton. Eentje voor jou, één <lacht> voor Albertini. Hm? <lacht> in één week. Ja, zeker. Twee Ton. <lacht> Zo, de vissen weer gevoerd. Ga er nog een keer over. Of, uh, als het wat minder waait. Of aan de wal. Yeah. Je hebt geluk. Huh? Door al die tegenwind komen we krap te zitten in de stookolie. Huh. We koersen naar Lissabon. Lissabon? Dat dacht ik niet, hè? Zeg, jij bemoeit je niet Jewel, met... Jawel, daar bemoei ik me wel mee. Lissabon Dat is een grote haven. Douane smeren ze pottenkijkers? Nou in. We hebben niks verdachts bij ons. Nee, nee, nee. En als we ons vragen wat een Nederlands visserschip zonder vis hier doet... wat ga jij dan zeggen? Nou, uh... Precies. We gaan naar een uh, klein haventje. Een heel klein haventje. U heeft nog niks van hem gehoord? Het nee, wat ik weet is dat hij weg is. Voor een maand. Maar voor wie of voor wat? Ik heb geen idee. Ervan. Hij heeft niet gebeld of zo? Nee. Zeg, waarom maak jij je zo ongerust? Ik? Ja, kom. Vertel eens op. Waar is zo mee bezig? Ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen dat het een klus is die hij voor Aard moest doen. Aard? Nou, kijk je. Ah, Harry. Van hier hey. tot aan de bar. Dat hele stuk uitzicht, dat is weer van jou. Hè? En volgende week komt de tweede helft erbij. Ja. Dan mag je best wat blijer kijken, hoor. Ja, ik ben blij, Hart. Maar Rosanna hier zegt dat Johnny een klus doet voor aard. Voor aard? Ja. En wat is hij aan het doen dan voor aard? Hé, hey, Rosan. Ja, dat heeft hij mij ook niet verteld. Ik heb nou ook aan een week niks van hem gehoord. Jezus Christus. Wat een godverdomme, wat een eikel. Simbra? Klein avondje. Oké, okay, tanken en wegwezen daar. Jullie moeten opschieten. Zorg jij nou maar dat je op tijd bent. Je hebt nog drie dagen. Dat is niet veel. Maar jou moet ik hebben, vallen hondenkop. Hé, hey John. Je hebt geen idee wie hier net binnenstormt. What? Nee, het is de grote Harry de Bewaker van de normen en waarden op te vallen. Geen drugs, geen wapens en vooral niet praten met de politie. Waar is mijn jongen? Hé, hey. nou, John, denk eraan. Jij bent verantwoordelijk voor de lading hè? en niemand anders. Waar is John? Zeg haar, weet jij al wie de politie heeft getipt over dat valse geld? Hé? Hey. Kijk, omdat er in deze buurt mensen rondlopen die kleppen met de politie, zag ik mij gedwongen mijn transportje extra te beveiligen. Ja? Daarom heb ik Johnny meegestuurd naar Marokko. Jij ja, vuile Vieze gore, als er iets met mijn jongen gebeurt. Ja? Als er iets met mijn lading gebeurt. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Micha Hulshoff en Martin van Waardenberg...